8 uur het NOS-journaal. Anouk Thesen. VVD-bestuurders getuigen in zaak van rij. Kritische econoom China ontslagen. En Tour de France start in 2015 in Utrecht. <middels> Zes VVD-bestuurders zijn getuigen geweest in het onderzoek... in de zaak tegen de van corruptie verdachte oud-VVD'er Jos van Rij. Dat zegt partijvoorzitter kortals in een interview met de NRC. Het gebeurt niet vaak dat bestuurders van politieke partijen... worden gehoord in strafrechtelijke onderzoeken... Korthals zegt dat hij zelf in totaal zeven uur is verhoord. Aanvankelijk weigerde hij te getuigen, maar na vijf dagen bedacht hij zich. Hij vond dat hij als VVD-voorzitter geen nee kon zeggen. Het ging om twee afzonderlijke onderzoeken. De zaak tegen Van Rij en het onderzoek naar het lekken in die zaak. De gevaarlijke chemische stoffen die in een kelder van een flat in Ede lagen zijn vannacht weggehaald. De stoffen zijn afgevoerd door een speciaal team en worden onderzocht. De chemicaliën waren van een natuurkundeleraar die vorige week overleed. Hij verzamelde de stoffen jarenlang en bewaarde ze in een kluis in de kelder. Ruim 100 bewoners van de flat werden geëvacueerd. Ze hebben de nacht doorgebracht bij vrienden of familie of in een hotel. Hoewel in het pand geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten, mogen ze voorlopig niet terug naar huis.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 De Amerikaanse overheid heeft een dag nadat een akkoord werd bereikt over de begroting direct zoveel geleend dat de totale staatsschuld voor het eerst in de geschiedenis boven de 17 biljoen dollar is uitgekomen. De VS leende donderdag honderden miljarden om de reserves weer op peil te krijgen. Die waren geslonken in een mislukte poging een government shutdown te voorkomen. De Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase treft een recordschikking van 4 miljard dollar om vervolging door de Amerikaanse toezichthouder op de hypotheekmarkt te voorkomen. Die onderzoekt al geruime tijd klachten over rommelhypotheken die de bank zou hebben verkocht. De problemen met de leningen lagen aan de basis van de financiële crisis die in 2008 uitbrak. De politie in Halster in Noord-Brabant heeft een lichaam gevonden in een bosperceel. Eerder had een 27-jarige man bekend dat hij twee weken geleden een andere man had gedood. Hij begroef het slachtoffer in het bos. Technische en forensische rechercheurs deden de hele dag onderzoek gisteren. Daarbij werden ook honden ingezet. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee leiders van de Amerikaanse scouting hebben in een natuurpark een miljoenen jaren oude rotspartij vernield. De twee filmden hoe ze tegen de grote rots duwden tot hij loskwam van de andere stenen en wegrolde. Daarna gingen ze ernaast staan juichen. Het filmpje leidde tot ophef onder natuurliefhebbers omdat de rotspartij in het Goblin Valley Park in Utah meer dan 170 miljoen jaar oud is. De scouts beweren dat ze de rots wegrolden omdat hij gevaarlijk was. Mogelijk worden de twee voor hun actie vervolgd. De Tour de France start in 2015 in Utrecht. Dat heeft de organisatie van de wielenkoers bevestigd aan de gemeente Utrecht, meldt het AD. De organisatie kost zo'n 10 miljoen euro. De helft daarvan is toegezegd door de gemeenteraad, de rest moet van sponsoren komen. Volgens het AD komt de toerdirecteur volgende maand naar Utrecht om de laatste plooien glad te strijken. De Ronde van Frankrijk is vijf keer eerder in Nederland gestart. Voor het laatst gebeurde dat in 2010 in Rotterdam. Het weer, het is bijna de hele dag droog met af en toe zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Later is een bui mogelijk, vooral in het westen en noorden. Morgen wordt het in het zuiden mogelijk 20 graden. Af en toe schijnt de zon dan, maar in de middag en avond kunnen er ook enkele buien vallen.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 Hoe ren je een marathon in de smog? Marieke de Vries ging kijken in Peking. We gaan ook nog even kijken, zo tegen het eind van de uitzending... hoe het is met dat gestrande schip in Petten. En zeven keer was het programma genomineerd. We zijn met Wie is de Mol genomineerd voor de Gouden Televisiering. En vind jij dat tijd nou echt verdienen? Stem dan aanstaande vrijdag om half negen... tijdens de Televisiering Gala op Nederland 1 op Wie is de Mol. Ja, gisteravond was het dan zover de Gouden Televisiering. Een paar uur geleden zijn de chemicaliën weggehaald uit een kelderbox onder een flat in Ede. Vanwege die chemicaliën moesten de omwonenden ergens anders overnachten. Mariska de Lange is van de brandweer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal vannacht gebeurd? Wat heeft u weggehaald? Nou, vannacht hebben wij inderdaad uh, rond een uur of twee de eerste stoffen afgevoerd naar een laboratorium om uh, nader onderzoek uh, te verrichten. Uh, ook hebben wij nog in de woning van de overleden eigenaar uh, metingen verricht en stoffen aangetroffen. Ook die hebben wij uh, ingepakt uh, en ervoor gezorgd dat die naar een laboratorium afgevoerd zijn om, uh, om exact te kunnen bepalen wat we daar aangetroffen hebben. Want u weet niet wat voor stoffen uh, dat waren die u ook nog in de woning heeft gevonden? Nee, op dit moment is inderdaad niet exact duidelijk wat, er, wat we aangetroffen hebben... dat het om gevaarlijke stoffen gaat. Dat is duidelijk, maar welke stoffen, dat moet nog nader onderzocht worden. Ja. Weet u iets van de hoeveelheden chemicaliën? Nee, daar, daarover is, is niks bekend. Dat is, uh, hoort allemaal bij het onderzoek uh, wat de politie in samenwerking met het LTFO uh, heeft opgestart. Met het LTFO, uh, wat is dat? LTFO, dat is het Landelijk Team Forensisch Opsporing. Ik had het een kunnen weten. onderdeel van de, van de politie. En die, uh, die doen forensisch onderzoek naar hetgeen ze hebben aangetroffen. En dat is allemaal in, in opdracht van justitie voor het strafrechtelijk onderzoek. Want er wordt ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, want de man is al overleden. Ja. Dat is correct. Ja, de politie doet inderdaad onderzoek uh, waar de stoffen vandaan komen... en hoe ze daar hebben kunnen, kunnen terechtkomen. Ja, of het misschien uh, van andere mensen afkomstig is... waar ze nog wel uh, dan vervolgens een appeltje mee te schillen hebben. Uh, nou zouden moeten. Ja, ja, dat weet u natuurlijk niet, want u bent van de brandweer. Uh, nou, zou, nou zou de mosterdgas uh, tussen zitten. Um, die andere uh, gassen of andere stoffen... is daar iets duidelijkheid over te verschaffen? Nou, de, de tip die je die gegeven is, daarin stonden stoffen benoemd die dusdanig uh, vergelijkbaar zijn als de mosterdgas. het mosterdgas. Het is te technisch en te specialistisch om die stoffen hier uh, te kunnen benoemen, maar ze hebben dezelfde effecten als een mogelijk mosterdgas. Ja, maar dat moet inderdaad nog allemaal worden vastgesteld dan van wat het exact ja. is. De veiligheid, hoe staat het daarmee? Kunnen de mensen uh, uh, weer naar huis? Is het veilig? Nou, voor ons als hulpdienst is om uh, vijf uur vannacht uh, de, de inzet uh, afgerond. Uh, wij hebben nog wel een klein aantal uh, politiemensen te plaatse om, uh, om het complex te bewaken, omdat natuurlijk de bewoners niet aanwezig zijn. Uh, voor ons als hulpdienst is, uh, is de inzet af, afgerond en uh, kunnen de bewoners naar huis. Maar dat zal uiteindelijk de gemeente Ede uh, met de bewoners communiceren dat dat ook daadwerkelijk het geval is en zal dat ook verder begeleiden. Ja, die doen later vanochtend geloof ik daar mededelingen over. Dat is correct. Nog één vraag heb ik, want uh, wat mij niet helder is... is het was al donderdagavond, in ieder geval vrijdagochtend, uh, bekend. En pas s'avonds moesten de mensen hun, hun huis uit. Uh, is dat niet een beetje laat? Nou, u kunt zich voorstellen dat een, een dergelijke tip... Uh, ten eerste heel goed onderzocht moet worden of die waar is... Uh, toen dat uh, het geval bleek uh, zijn alle instanties bij elkaar gekomen. Omdat het om een stabiele situatie is... hebben we ervoor gekozen om het goed voor te bereiden. Nou, zoals u gisteravond wellicht ook op alle mediabeelden heeft kunnen zien... zijn er ontzettend veel hulpdiensten in actie geweest. En om dat goed, op een goede manier te coördineren... Uh, en eenmaal uh, als het balletje gaat rollen... Uh, kost het gewoon tijd om te doen wat we gedaan hebben. Ja. En is ervoor gekozen om s avonds laat nog... Uh, te doen wat we gedaan hebben. Ja, en dat is vooral, heeft er vooral mee te maken... dat dat een stabiele situatie was, zoals u zei. Mevrouw de Lange, ik, ik dank u wel. Uh, een goede morgen verder. Dat was de actuele situatie in, uh, in Ede. Nou, gisteravond uh, moesten die mensen dus hun huis verlaten. Ze werden opgevangen in het buurthuis, eventjes verderop. En onze verslaggever Matthijs Holtrop was erbij. Zoals ik uh, mensen mag geloven, dan, uh, en het gaat om mossen, het gas, Ja, dan. Dan wordt het natuurlijk toch wel uh, hey, een beetje een tricky zaak. Ja, dat is misschien geen prettig idee. Nee, ik, uh, ik denk dat... Uh, en dat zei ik net ook al uh, tegen de mensen hier en de medebewoners. Ja. Van uh, We hebben eigenlijk jaren uh, waarschijnlijk op een of andere tijd bom uh, gewoond. Ja, is dat het gevoel wat u heeft? Nou, dat kreeg ik wel, ja. Ja, ja, dat, dat... ja dat lijkt mij wel. Ik bedoel, als die... Kijk, die man kennende zal hij dat al wel jaren in zijn schuurtje hebben gehad. En dan, niemand wist dat. Um, Kent u die meneer ook? Ik heb hem wel eens gesproken, laat ik het zo zeggen. Het was een, een, een man alleen. Uh, een jaar of 65, hij was gepensioneerd. gaf alleen nog bijles. In de natuurkunde? Bijles. In de natuurkunde, wiskunde, exacte vakken, zeg maar. Gaf die bijles aan middelbare scholieren. En verder zag of hoorde je hem eigenlijk nooit... Hij woonde ook eigenlijk op de hoek, dus ja, daar kwam haast niemand voorbij. Ja, het is, het is gewoon een raar idee dat je ineens uit je huis gehaald wordt en dan, ja, euh, ja wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, ja euh, niemand eh, vallen, ja. Ik ja, bedoel. Er wordt gebeld aan de deur en uh, u moet nu vertrekken. Uh, pak wat spullen voor de nacht en dan... Uh, je moest eerst de brief lezen. Nee, nou, dat je ja, je moest gedaan. eerst de brief lezen. U mocht eerst de brief lezen, maar u ja. moest meteen gaan. Ik moest meteen gaan, want uh, er werd gezegd... om kwart voor zeven moet u eruit zijn. Maar ze stonden om tien voor zeven bij mij voor de deur. <laughs> dus nee, ik heb wat gepakt en uh, ja. En dan om een uur of half negen komt het uh, warme eten aan bij het opvangcentrum in een uh, vrachtwagentje van de brandweer. Lekker is hij dus. uh, wanneer hebben wij het gehoord? Ik kwam thuis, na zevenen. En uh, er stond een hele hoop uh, geel. En, en toen dachten we eerst dat het de oefening was. Maar nu blijkt het dus allemaal echt geweest. wezen. Ja, nou zit hij in het uh, buurthuis, even verderop. Ja, dan, dan even totdat we uh, of terug gaan of dat we naar een hotel gaan. Kende u die meneer eigenlijk, om wie het gaat? Ja, we konden hem wel kennen. Het was een bekende van de vlet. Dat was gisteravond in de bijdrage van Matthijs Holtrop. Onze andere verslaggever, John Sabach, is net aangekomen in Ede. John, hoe ziet het daaruit? Is alles opgeruimd? Nou, dat lijkt het wel op. Sterker nog, ik heb zojuist een paar uh, mensen van toezicht... en van de politie gesproken, uh, met de politie gesproken... en die geven mij aan dat de flat weer is vrijgegeven. En dat de bewoners hun huis toe kunnen. Ja. Verder ziet het er hier uh, vooral erg rustig uit. Er lopen wat politieagenten rond, denk ik, dat is eigenlijk nog een beetje te bewaken. Toen ik hier naartoe kwam rijden, waren overal nog van die uh, borden... die uh, normaal gesproken de afzetting bewaakten. Maar die zijn ook allemaal aan de kant gezet, dus uh, de situatie keert, keert zoals ik het hier zie, weer langzamerhand terug naar normaal. Ja, nou, dat hoorden we net ook van de brandweer... dat er geen enkele reden meer is om de mensen niet te laten terugkeren. Hoe zit het met die mensen? Zie je die al? Nee, nee. Ik, ik heb een rondje rond de flat gelopen... En het ziet er een beetje surrealistisch uit. Je ziet overal nog wat lichten branden van mensen die gisteren overhaast zijn vertrokken. Maar in de woningen is het nog gewoon rustig. Niemand te zien. Nee, nou goed. Later vandaag zal het officiële mededeling komen, heb ik begrepen, van de gemeente. Geef die een persconferentie op enige tijd, weet jij dat? Dat is mij op dit moment niet bekend. Nee, goed. Nou, dan wachten we de mededelingen van de gemeente af. En blijf daar op je post. En doe verslag later op deze dag hier op Radio 1. John Sabach was dat gaan we straks het nog eventjes hebben over de marathon. De marathon in Peking. Die wordt morgen gelopen, maar ja, door de smok kan dat best een beetje lastig worden. Dat gaan we zo doen. Maar eerst aandacht voor dat programma dat zeven keer werd genomineerd. En na zeven keer hebben ze eindelijk die televisering gewonnen. Het programma Wie is de Mol. De vijfde keer op rij genomineerd Wie is de Mol. Zeven keer in totaal. Wie is de mol? Ja, bedoel, wie, wie is de mol? Ja. Het is een rare soort traditie dat wie is de mol genomineerd is voor deze ring. Maar dat we dan niet winnen. Dat moet je dan toch ook aan het denken zetten. Ja. Dat je hem nooit gewonnen hebt. En nu moet dat ja, voorbij zijn. We moeten het nu gewoon net wel zijn. Wie is de mol? Nou ja, het gaat wel goed. Het begint een beetje te wennen om hier te zitten. Dat wilde ik nog vragen. Voelt dit anders? Volgens mij ben je helemaal niet meer gespannen. Ja, nee, toch wel. Omdat toch, als je hier zit... Waldemar zei het ook al, als je hier zit, dan wil je winnen ook. Het is uh, zo Dus toch wel licht spanning. Ik ben de mol. Ja! U weet het, ieder jaar proberen we een prominente strikken voor de uitreiking. En ook dit jaar is het ons gelukt. Dames en heren, goedenavond. Ja, dat heb ik al niet meer gezegd. Ja, ik ben hier dus inderdaad voor de uitreiking van de belangrijkste tv-publieksprijs van 2013. En wie is het geworden? De winnaar van de Gouden Televisiering 2013... is met 49% van de stemmen gewonnen... door... Wie is de Mol? Het werd tijd ook, zeg. Uh, al die mensen die bij de Wie is de Mol-familie horen... al jarenlang, en dat is best uniek in nuke hele al jarenlang maakt een vaste groep mensen dit programma... die wil ik allemaal enorm bedanken... Het is ook mooi om die blijdschap, oh, die blijdschap en die opluchting hier in Carré te zien. Volgend jaar eindelijk een gala zonder vierste is mol bij de genomineerden. Ja! ja, dit is de televisie genomineerde, de televisiering. Maar u kunt natuurlijk ook stemmen voor de radioringen. En dan gaan we gewoon even reclame maken voor onszelf. U kunt stemmen op Lara, u kunt stemmen op Tim en u kunt stemmen op Enebert van Slouten.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 Carol Crow was dat easy. Morgen wordt de marathon van Amsterdam gelopen. Maar ook in Peking verschijnen 30.000 deelnemers aan de start... voor die 42 kilometer en een paar honderd meter. In de door smok geplaagde stad is het voor de lopers... wel even anders trainen dan in Nederland. Onze correspondent Marieke de Vries die ging kijken op het Olympisch Park... In de verte zien we hem langzaam opkomen dagen uit de smog. Geen mist, maar dikke smog. Hier op het Olympisch Park, naast het Olympisch Stadion, het Vogelnest in Peking. Zhang Suhai heeft geprobeerd de afgelopen maanden te trainen voor de marathon van Peking. Maar dat was nog geen makkelijke opgave met de dikke smog van de afgelopen periode. Als de vervuiling heel erg is, zegt Zhang... dan hoesten we na het rennen fluimen zwart op uit onze keel. En dus moeten we voorzorgsmaatregelen nemen en een mondkap dragen. Of we moeten langzamer rennen. Er is geen andere manier. En dus geven we hem even de microfoon mee om te horen hoe dat klinkt... dat rennen met een mondkap voor. Ik Ik heb op een dag een foto van mezelf rennend met het masker voor op internet geplaatst, zegt Sam. Daardoor ontstond een discussie over gezondheid en wat we moeten doen als er op de dag van de marathon een gevaarlijk hoog aantal vervuilde stofdeeltjes in de lucht zijn. Hoe rennen we die marathon dan en moeten we hem eigenlijk wel rennen? Ook hardrennend op het uh, Olympisch Park treffen we Richard Plugge aan van de ploeg Die afgelopen week ook de Tour van Peking hebben gefietst. Merkten jullie nou wat van die smok? Nou, de eerste dagen wel in uh, Huarai uh, uh, City, dus, uh, waar, de, waar alle films worden opgenomen. Daar was het heel, uh, heel veel smok. En daar hadden de renners wel, uh, ja, die hebben daar gewoon last van. Met... Wat merken ze dan? Uh, ja, het is niet echt kortademig, maar je kan niet heel diep ademen of zo. En je krijgt een heel droge mond. Ik heb het nu zelf ook. Ik ben hier even nu een drie kwartier aan het hardlopen geweest. En je merkt gewoon dat je heel erg slijmerig in je mond krijgt. En het is hier nu ook wat smokkeriger dan de afgelopen dagen. Zou je het dan wat moeten doen in Peking, sporten? Uh, nou ja, ze zeggen dat het geen kwaad kan. Uh, het is wel zo dat wij... Uh, uh, op een gegeven moment hadden we zo'n metertje gevonden. Uh, een app. En die stond op 70. En ik begreep dat je in Nederland bij 50 uh, al uh, het advies krijgt om binnen te blijven. Uh, en 70 was dan heel laag voor hier. Vandaag is 211. 211, <laughs> oké. Okay. Ja, nou dan moeten we dus eigenlijk nu naar binnen. We staan hier niet... Uh, nee, maar goed, ja. Um, wat ik ervan begrijp is dat het, dat het geen kwaad kan. Dat wordt inderdaad gezegd tegen internationale sporters... die voor een eenmalig evenement naar Peking komen. Maar die zijn er dan ook maar een week. Het wordt iets anders als je in Peking woont en iedere ochtend wil trainen, zoals Zhang. En dat terwijl Zhang juist na zijn veertigste was gaan rennen om wat uit zijn gezondheid te doen. Als de lucht steeds vuiler wordt, zal dat misschien wel een effect hebben op de marathon van Peking. Minder mensen gaan dan meedoen. Sommige renners hebben Peking al verlaten en zijn verhuisd naar de kust. waar hun gezondheid aanzienlijk verbeterde. Als de vervuiling verergert zal dat zeker consequenties hebben voor de marathon van Peking. Dan nog even het weerbericht uit Peking. Want Marike laat weten dat het vannacht is gaan waaien. Waardoor het vandaag een prachtige mooie blauwe dag is in Peking. Overmorgen kan ze nog niet heel veel zeggen. Want uh, dit is de korte termijn weersverwachting. Ze maakte dus ook de reportage. De Z75 Zeldenrust, die ligt er nog steeds op het strand bij Petten. Donderdag strandde het schip nadat het een net in de schroef had gekregen. Hoe lang het Belgische visserschip daar nog blijft, dat is de vraag. Maar vandaag wordt er in ieder geval begonnen met de berging. Edwin de er is woordvoerder van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, de bergen die wij gecontracteerd hebben als Rijkswaterstaat, die uh, gaat zijn voorbereidende werkzaamheden doen. Hij gaat zorgen dat hij uh, in ieder geval uh, eventuele gaten, dat hij die dicht, dat hij het water eruit pompt. En uh, hij zal natuurlijk ook zijn materiaal moeten aanvoeren en dan inderdaad in de loop van de dag of komende dagen zal hij hem weg gaan slepen. En uh, betekent dat dat hij bijvoorbeeld wacht op hoog water? Hij zal zeer hoogstwaarschijnlijk zal hij dat met uh, hoogwater doen. Nou, dat is om de 12 uur. Dus uh, ik vermoed niet dat het vanochtend al uh, gaat gebeuren. Dat zal uh, op zijn vroegst uh, zal dat een poging worden in de, in de loop van de middag. Maar het kan ook zijn dat het zonder hoogte het wordt. Hij moet in ieder geval dinsdag uh, is het streven dat hij weg moet zijn. Hoezo dinsdag? Uh, we hebben gewoon gezegd als hij -water staat, het schip moet zo snel mogelijk weg. Maar goed, uh, je moet natuurlijk wel de tijd uh, daarvoor kunnen nemen en het zorgvuldig doen. Hij ligt ook nog behoorlijk vast natuurlijk, dus je weet niet precies wat erop doet. We hebben gezegd, dinsdag uiterlijk uh, is het streven dat, uh, dat het bergeren het goed hebben. Ja, betekent dat, dat ik uit uw woorden mag afleiden dat het niet zo makkelijk vlot te trekken is als hij behoorlijk vast ligt? Nou, als het heel makkelijk zou zijn geweest, schat ik in dat hij al uh, bij het water ook wel wat uh, tekenen van beweging zou hebben vertoond. Nou, hij ligt dat al behoorlijk nu vast. hij ligt er ook al een paar dagen. Dus het is, het is nog een flinkerclus voor de bergen. Ja, uh, we hebben het al vaak over ramptoeristen en, en, en dergelijke. Is dit een interessant uh, spektakel om gade te slaan en is dat uh, zinvol? Ja, dat, dat is natuurlijk aan de ramptoerist zelf. Ik bedoel, uh, er ligt uh... Als je de beelden op internet en in de krant ziet en op tv, er ligt een schip schijn op de Strekdam. Het is uitzonderlijk om er naartoe te gaan. Dan moet iedereen voor zichzelf uh, weten. Het wordt mooi weer, dus uh, ja. Uh, <laughs> <laughs> Mensen moeten het echt zelf weten, wat mij betreft. Ja, ze lopen in ieder geval niet in de weg. Nou, dat zou natuurlijk wel kunnen dat ze dat doen. Uh, mensen moeten wel op afstand blijven. Mensen, uh, onze bergen moeten hun werk kunnen doen. Het is, uh, ook al ligt die daar op, op het overmoord bij, het kan onveilig zijn. Dus we, we zullen ook zorgen dat mensen op gepaste afstand blijven. Ja, en hoe laat is het hoogwater vandaag? Uh, nou, dat is uh, in de loop van de ochtend. Is dat. En dan 12 uur verder zijn we eind van de middag weer met hoogwater. Dus op zo vroeg zal die, uh, de, de, die daar een poging doen. Maar dat is even afhankelijk van hoe de werkzaamheden verlopen. We ja, hebben we de tijntabel uh, eventjes bij de hand. Ik, uh, ik wens ja. u succes, hoewel het bedrijf ja, het natuurlijk uh, moet doen. Maar bedankt Die voor het verhaal, de reten, ja. Precies, meneer okay. De Feiten. Edwin De Feiten was dat de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ik heb nog één bericht voor u. En dat gaat over voetbal. Nou ja, over voetbal. Over de allerjongste voetballertjes. Profclubs namelijk scouten steeds vaker onder de allerjongste voetballertjes... in hun streven om de allergrootste talenten binnen te halen. Het blijkt namelijk uit een rondgang die de NOS maakte langs amateurclubs. Scouten onder de F's, dat zijn de zevenjarigen. Dat is geen uitzondering. En die F's zelf, die dromen ook al van een profcarrière. Luister naar de bijdrage van onze verslaggeester Karen Albert. Ze maakte hem bij voetbalvereniging Kwik in Den Haag... Ik ging op... Want ik ga steeds trainen voor om uh, bij ADO te komen. Ja. Wat je? Dan word je rijk en dan krijg je veel geld en dan kan je een villa kopen. Ja. Op deze doordeweekse avond zijn het vooral ouders langs de lijn. Marcel de Clerc, secretaris van voetbalvereniging Kwik in Den Haag. Uh, maar in het weekend? Ja, in het weekend lopen er meer dan alleen ouders langs de lijn. En dan uh, zien we ook regelmatig scouts van de BVO's langs de lijn. WVO staat voor? Betaald voetbalorganisatie. En, en hoe weet u dan, oh dat zullen wel scouts zijn? Nou uiteindelijk merk je dat mensen toch met een notitieblokje rondlopen... en vragen gaan stellen over jongetjes, hoe ze heten. En dan uh, is het moment voor ons om ons kwik uh, wat vragen te gaan stellen... wie die persoon is en wat die hier komt doen op ons terrein. En het begint al op jonge leeftijd hè? Ja, dat is onze ervaring, dat het steeds jonger begint. Inmiddels ook de F-jeugd, de zevenjarigen, die worden ook al actief gescout door de profclubs. Wij hebben 22 mensen in, in en rondom de regio Den Haag en wij lopen. En die, die bekijken gemiddeld zo'n zo 60 tot 70 jeugdwedstrijden per weekend. Ron Kenter, hoofd jeugdscouting van ADO. Waarom moet het nou al op zevenjarige leeftijd? Wij vinden zeg maar, dat kinderen zich uh, moeten kunnen meten met, met de beste spelers. Dus met de beste spelers moeten kunnen trainen. En ook tegen de beste spelers moeten kunnen spelen. Dus om zich zo goed mogelijk door te kunnen ontwikkelen. En dan vinden wij dat acht, acht jaar is een mooie leeftijd daarvoor is. Dat is echt de ondergrens. En dat is niet te jong? Dat vind ik niet te jong, nee. Maar is het nou in het belang van de club of van het kind? Ja, het belang van het kind staat natuurlijk altijd boven, uh, boven het belang van de club. Maar uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel een doel met de kinderen. Hè. We willen wel zoveel mogelijk Haagse jongens in het eerste helftal van Adon hebben. En als u pas bij 11, 12 jaar zou gaan scouten, dan zijn al die talentjes al door andere clubs weggepikt? Ja, dan, dan de, de crème de la crème, dat zit dan, dan in het Rotterdamse. Dat gaat dan richting Feyenoord of misschien richting Ajax of whatever. En dus wij willen daar ook uh, zo snel mogelijk bij zijn. Iemand uit mijn klas, die heet Luca, die zit hier ook op voetbal en die mocht, en die mocht eens een keer bij Aden trainen. En bij Feyenoord. Ja, hij vond het heel erg leuk. Uh, hij was ook heel goed te voetballen, maar... Hij heeft besloten dat hij weer bij zijn eigen team gaat trainen. Bij kwik wassen. Week in Den Haag Roemruchtenclub. Het verslag was van Karin Alberts. Nou, de zaterdagochtend gaat natuurlijk verder... met Peter en Mieke en de nieuwsshow. Ze hebben het over grote bloemkolen. Die zijn te telen op een wel hele bijzondere manier. Moet u blijven luisteren hoe ze dat doen. De Slag om de Waddenzee. Dat gaat over de veerdiensten die op de eilanden varen. En Petra Possel, u kent wel als presentatrice... die komt vertellen over haar boek Vrouw in de rouw'. En natuurlijk hebben ze het ook over Nederland en Rusland... en de relatie tussen onze twee landen. Goed, dat allemaal... D zo dadelijk maar nu eerst. Dit is Radio 1. Want het is het NOS Journaal. Bijna half negen, rustig aan Hans, dat kan ik ook wel zeggen. Het NOS Journaal met Anouk Thijssen.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 In Kassa, Albert Heijn introduceert maandag de persoonlijke bonuskaart. Daarbij krijg je extra korting als je je privacy inlevert. We vroegen 120.000 kijkers wat ze daarvan vinden. De directeur van het Nederlands Senioreninstituut dat peperdure computercursussen verkoopt aan argeloze ouderen, legt verantwoording af. Vanavond in Kassa, 5 over 7 bij de Varen op Nederland 1. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de show. Het is ruim drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Tussen negen en tien hebben we vier onderwerpen. We gaan het hebben over een uitzendbureau voor politici... die niet langer als politicus uh, aan het werk zijn. Ja, wat moeten die dan? Dat is best nog wel lastig. Gert Leers die heeft er iets opgevonden. Dan... Een energieopwekkende speeltuin. Een heel mooi initiatief van drie jonge mensen. Die komen allemaal verder wereldsterilisatiedag. Dat was volgens mij gisteren of eergisteren? Gisteren. Gisteren. Ja. En wie van de mannen hier heeft zich laten steriliseren gisteren? Nee. Niemand? Nee, ik was een paar jaar eerder. Oké, okay, goed. Daar gaan we het dus over hebben. En over een man with a mission. Een Amerikaanse dokter die de hele wereld overraast... om overal mannen te steriliseren. En dan nog Stijn Fens, De rijkdom van de Duitse katholieke kerk. Om tien uur komt Petra Postel Zij schreef een boek Vrouw in de Rauw. Verder een bloemkolen dichtnaaimachine. Ook echt heel intrigerend. Ingrid Voorst bespreekt de boeken. En Joyce Roodnat en Kester Frederiks schreven een boek... De Nederlanden. Hedendaagse voetreizen door historisch Nederland. Zometeen gaan we het hebben over dat donder in Terschelling met die veerboten. Maar eerst, uh, ja, waar we het eigenlijk de hele week al over hebben. Precies, want eind vorige week leek de rust tussen Nederland en Rusland weer even weergekeerd... maar niets was minder waar. Nu in enkele dagen tijd een diplomaat werd mishandeld... er werd ingebroken in een Russisch pand in Den Haag... en daarna ook nog bij Greenpeace in Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... liet veelvuldig van zich horen... maar durfde het uiteindelijk niet aan... het Nederland-Ruslandjaar stil te gaan leggen. En dat de relatie tussen... Rusland en Nederland koeltjes lijkt, is op het ogenblik nog maar een understatement. Waar is onze premier in deze ruil? Is het niet tijd voor serieuze actie? Gaan we allemaal over praten met hoogleraar Ruslandkunde André Gerrits... van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u verrast dat het zo uit de hand gelopen is eigenlijk? Nou ja, ongetwijfeld iedereen in de club die het Ruslandjaar heeft voorbereid... hebben we natuurlijk wel rekening gehouden met spanningen tussen Nederland en Rusland die zijn er eigenlijk nauwelijks. Die liggen ja. voor zover zij zijn op het gebied van de mensenrechten. Maar het is ook wel een bizarre aaneenschakeling van... ten dele los van elkaar staande gebeurtenissen. Want die uh, draaideurcrimineel die twee dagen geleden heeft ingebroken... die wist ja. waarschijnlijk niet dat hij inbrak in een huis dat, dat mag je <laughs> van de Russen ja. was. Is er een protocol voor? U zei bij de voorbereidingen van het Ruslandjaar... hebben we daar wel enigszins rekening mee gehouden. Is er een soort van protocol van jongens, als dit en dit gebeurt... dan schakelen we drie tandjes terug, of nee. juist niet, of wat? Nee, die adviesraad die bestond over het algemeen uit mensen uit het bedrijfsleven. Die heeft alleen gekeken naar welke type activiteiten zullen we wel... en zullen we niet doen. En moeten we bijvoorbeeld aandacht besteden aan de politieke relaties... tussen. Nederland en Rusland. Oh. Nou, het bedrijfsleven is altijd een beetje terughoudend wat dat betreft. <laughs> ja, want er is er natuurlijk genoeg uh, gesteggel geweest. Er is genoeg gesteggel geweest. En de wat meer vrij zwemende types zoals ik... die vonden dat daar wel aandacht aan besteed ja, moest maar worden. Maar dat uh, heeft u niet binnen kunnen halen? Nou, dat valt wel mee. Er zijn in de, in de niet, op, niet op het hoogste politieke niveau... maar op de lagere niveaus maatschappelijke contacten... zijn wel degelijk ook activiteiten op het gebied van de mensenrechten. Pas geleden oh. nog bijvoorbeeld in Den Haag waar mensen zijn uitgenodigd van Russische, non-governementele organisaties. En dan hou je dus bij het organiseren van zoiets... Uh, er gewoon al van tevoren rekening mee, want dat kan je uitrekenen... dat als Poetin komt, dan komt hier een protest tegen die homo-wetten. Uh, ja, wetten hoewel enzovoort. dat eigenlijk ook wel verrassend was. Um, want onze minister van Buitenlandse Zaken heeft toch wel een voorhoede rol gespeeld... in um, het verzet, het protest in het Westen tegen die homo-wetgeving. Dat is een van de redenen, denk ik, waarom de sfeer... Uh, tamelijk verpest is geraakt tussen Nederland en Rusland. Ik zeg niet dat hij het niet had moeten doen... maar van Timmermans is het uiteindelijk tot en met het weer te huis gegaan. Hm. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is geweest... die de Russen aanvankelijk al tamelijk pissig hebben gemaakt... zelfs voordat uh, die, uh, die, uh, die tweede man van de Russische ambassade werd gehuizen. Het, het was huisgeven. natuurlijk gewoon een opdracht van de Tweede Kamer ook om dat te doen. Om dat in ieder geval niet te verdoezelen. Tuurlijk. Nee, de Tweede Kamer is altijd kritischer geweest... dat geldt voor bijna alle landen. Het, het parlement is bijna altijd kritischer dan de regering... als het gaat om mensenrechten schendingen. En dat geldt ook voor Nederland. Want Nederland wilde zelfs... Uh, de Tweede Kamer heeft er zelfs voor gepleit... om de schuldigen van een mensenrechtenincident in Rusland... van een paar jaar terug de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet heeft gezegd, dat doen we niet. We hebben een minister van Buitenlandse Zaken... die zich deze week veelvuldig over de situatie uitsprak. Maar ja, wordt het niet eens tijd dat onze eigen Poetin actie onderneemt? Namelijk Rutte. We gaan even naar een fragment luisteren. Naar de ministerraad had Rutte zijn wekelijkse persconferentie. En dit zei hij over Rusland. U zegt vandaag in de krant uh, dat mm -hmm. de koning gewoon zijn bezoek moet doen... in het kader van dat Nederlands-Rusland-jaar. Waarom? Waarom niet?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 van de goede betrekkingen de komende jaren tussen Nederland en Rusland. Ik denk dat wij nu druk bezig zijn om de relaties tussen de overheden... in goede baan te leiden door de uitstekende betrekkingen... tussen Nederland en Rusland. Nou ja, uitstekend heeft hij het twee keer genoemd, het woord. Ik, het klinkt niet als iemand met veel gevoel voor urgentie. Nee, nou het is wel bizar natuurlijk. Voordat dit Ruslandjaar begon, hadden we inderdaad uitstekende ja. betrekkingen... tussen Nederland en Rusland. Ja, is het nooit eerder zo erg geweest? Nou, er zijn wel eerder incidenten geweest. We hebben ook wel eens eerder mensen geweigerd... die de Russen hierheen wilden sturen als... Um, als vertegenwoordiger, als ambassadeur. Uh, maar nee, het is nooit geweest, volgens mij, zoals het nu gaat... het is een beetje die accumulatie van op zichzelf vrij kleine dingen. En Nederland heeft natuurlijk ook gewoon... Timmermans heeft het niet erg handig aangepakt. Het spijt me dat je het zo moet vaststellen. Wat had hij moeten doen dan? Nou, hij heeft vier dagen gewacht met het maken van excuses. Ex ja. Ja, maar is Toen dat nou zo dat belangrijk, of nou je nou ja, een dag is... later of eerder... jeetje, nou, moet het ja, daarover nou, ja, gaan? We spreken oh. hier over formele internationale ja. betrekkingen. Ik bedoel, als het andersom zou zijn... als een Nederlandse diplomaat uit zijn huis gehaald zou zijn... en Rusland in de bak gezet zou zijn... zou de wereld ook te klein zijn geweest. Althans, bij ons. Dus daar, dat, daar zie ik het verschil niet zo. Maar Timmermans had natuurlijk toch een beetje in zijn achterhoofd... het Nederlandse volk vindt eigenlijk dat die agenten gelijk hadden. Hij kon niet echt een keuze maken tussen zijn eigen achterban en, laten we zeggen, wat nee, diplomatiek terwijl, ja, vereist was. Als minister van Buitenlandse Zaken is het toch ongeveer wel regel 1 die onschendbaarheid van die diplomatieke dienst. Ja, want anders, anders werkt dat niet. Ik bedoel, anders komt straks de Saoedische Geheime Dienst bij onze, bij onze diplomaten. Maar ah, ja, tegelijkertijd ja, moet je dan dus wel aan mensen uitleggen dat, het dus, uh, dat je uh, zelfs bleek uiteindelijk als die man iemand vermoordt dat je hem nog niet op kan pakken. Je moet dat gewoon snel ja, maar, uitleggen. Dit is het verhaal. Punt maar dat uit. had hij dus aan de Nederlandse bevolking uit moeten leggen. Ja, meteen excuses aan moeten proberen. En meteen, excuse, en meteen de zelf naar maakt. de Russen toe en het stof, anders kan niet. En dan nu Rutte. Ik ah, vind ja, een beetje zoiets van... Ik, ja, maar zo zit Rutte natuurlijk in elkaar. Ik bedoel, als het kabinet op knallen staat... en zegt Rutte, ik twijfel er geen seconde aan... of we gaan dit overleven. Dus een beetje zijn <laughs> attitude. Ik neem aan, tenminste, dat, dat het zou toch heel raar zijn... als dat niet het geval zou zijn. Zijn counterpart is Medvedev... dat is een uitermate toegankelijke... Yeah. en eh, toch wat minder macho-achtig typetje... als Gorbachev. Als, eh, Gorbachev dat is heel lang geleden. <laughs> Poetin, ja precies. Um, dus ik zou eigenlijk zeggen: ik neem toch aan dat de contact op dat niveau geweest is. Want het is natuurlijk een bizarre aaneenschakeling van gebeurtenissen. die feitelijk helemaal geen, geen, geen maar, ondermijning van die betrekking hoeft in te houden. Maar zou hij iets anders moeten doen? Of doet hij dit goed? Nou ja, ik weet niet wat doet. Nou ja, de, Heel, hij doet. Ik bedoel, hij heeft zich nauwelijks gemanifesteerd. Hij heeft zijn nee. minister van Buitenlandse Zaken Zou hij dat wel moeten doen? Zou hij zich meer hebben moeten manifesteren? Al is het alleen maar om de koning niet in een uh, vervelend pakket te brengen. Nou ja, gisteren sprak oud-premier van België Guy Verhofstadt zich in Groningen. Ook uit, of eigenlijk wel uit over de Greenpeacers in Rusland? We hebben volgende week in het Europees Parlement daarover een, een spoeddebat. Om ook vanuit het Europees Parlement toch wel uh, druk uit te oefenen uh, naar, uh, naar Rusland toe. Dus u zet zich in voor deze zaak? Ja. ja. En het is niet alleen een, een Greenpeace nu, maar er zijn al. De lijst met Rusland wordt lang, zou ik zeggen. Het is een, uh, het is een constante in de Russische politiek, denk ik namelijk van zoveel mogelijk mensen die een andere mening hebben... Ja, ze op een of andere manier het zwijgen op te leiden. Het lijkt wel alsof deze oud-premier van België... Uh, meer opkomt voor Nederland dan uh, onze eigen premier Rutte. want nou, dat... Ik weet niet wat hij doet achter de schermen. Het Greenpeace-verhaal is natuurlijk een ander verhaal... Er er acht of negen nationaliteiten op die boot... Hmm. maar goed, hij, hij voert toevallig onder Nederlandse vlag. Het is onder de rechter in Rusland... en iedereen weet dat de rechter daar niet... althans niet bij dit soort van zaken politiek onafhankelijk is... Maar het maakt het wel heel moeilijk om inderdaad te opereren. Je kunt als buitenlands uh, regeringsleider natuurlijk je ook niet direct bemoeien met de rechtsgang. Zelfs niet in een land als Rusland. Maar ik neem aan dat, althans ik hoop dat Rutte achter de schermen politieke druk probeert uit te oefenen. vanuitgaande dat rechtspraak in Rusland niet politiek neutraal is. De, de uitspraken vanuit Rusland zijn wel ferm. Maar toch als je de correspondenten goed hoort. Dan is eigenlijk de commotie meer in Nederland toch dan in Rusland. Nou ja, de commotie in Rusland is er wel, maar dan onder een heel klein deel van de bevolking. Ja. Uh, die organiseren dan van die kleine demonstraties. Daar staan wat vervelde types bij te kijken. Die waarschijnlijk betaald worden om mee te demonstreren. Maar we weten het eigenlijk niet. Hè. We weten ook niet wie uh, Elderenbos heeft uh, overvallen in zijn appartement. Maar het schijnt vrij uh, professioneel gegaan te zijn. Dus het kunnen best mensen zijn die op de een of andere manier gekoppeld zijn oh. aan de Russische geheime dienst. Ik verwacht niet dat dat iets is dat vanuit het Kremlin is bevolen om te doen. Maar uh, ja... Die geheime dienst er... is toch redelijk autonoom, of niet? Nou ja, dat ligt eraan wat voor acties uh, we het over hebben. Uh, autonoom ten aanzien van de politieke leiding hoeft nauwelijks... want Poetin is natuurlijk op alle mogelijke manieren met die geheime dienst verbonden. Helemaal autonoom opereren ze niet. En zeker niet in dit soort van uh, gevoelige zaken. Maar ik weet het niet. Uh, niemand weet precies wie erachter zit. Behalve degene die erachter zaten. Ja. Is het een beetje een oog om oog, tand om tand principe geworden? Of? Ja, alleen je weet niet voor wie dat principe nou precies geldt. Geldt dat nou voor de Russische overheid? Wat jullie onze uh, diplomaten aandoen, doen wij jullie diplomaten aan? Of zijn er toch mensen in dat Russische semi-politieke establishment vanuit een soort van politiek macho gedrag. Dat past wel een beetje bij de Russen natuurlijk. Als jullie dat tegen ons doen, dan doen wij dat gewoon terug. Oh. Zo ja, simpel is het. Jawel, maar ik vind het toch nog wel iets anders... dat je iemand die dronken is en kennelijk vreemdsoortig met zijn kinderen omgaat... dat, die, dat je die even oppakt of dat je iemand knevelt en mishandelt. Nou, er zit wel een verschilletje tussen. <laughs> er zit wel een verschilletje tussen, alleen puur formeel niet. Dat is het punt. Ik bedoel, je mag niet een diplomaat oppakken. Ik neem aan dat zelfverdediging ook bij uh, amokmakende diplomaten geldt. Dus je mag hem proberen uit te schakelen als je zelf uh, bedreigt. Dus maar. daar is geen verschil tussen, tussen iemand uh, in elkaar slaan en vastbinden binden... of Jawel, dat de, de politie iemand op, oppakt? Jawel, er zit zeker verschil tussen. Maar als je het op de kepen beschouwt, zit Nederland hier moeizamer in dan Russen. Want we moeten nog maar zien te bewijzen dat uh, onno Elderbos door twee officiële Russen of in opdracht van de Russische politieke elite... in elkaar is geslagen. Dat weten we niet. We kunnen net goed wat losgeslagen nationalisten zijn geweest. Maar één ding weten we wel... Baradien hier is door de Nederlandse politie opgepakt. Daar is de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor. Dus dat is eigenlijk kwalijker? In... Het is veel kwalijker in het internationale diplomatieke ja, juist... verkeer. Ja. Zitten wij uh, nog meer... Fouten dan de Russen. Ja, ondertussen. Spijt me dat nee, nee, nee. nee. Ja. <laughs> ondertussen volgt de hele wereld die Nederland-Russische soap. Hè, zo vertelde de CNN-journaliste Christiane Ammanpoor. Die zei: Het is niet specifiek voor de Nederland-Russische relatie. Het is specifiek voor hoe Rusland de rest van de wereld behandelt. Maar toch komen die Russen er continu mee weg, kennelijk. Ja? Nou, het is niet zozeer de rest van de wereld. Het zijn maar vooral ja, de dat... buurstaten waar Rusland een soort van voortdurende van CNN, druk op probeert ja. uit te oefenen om, uh, om zijn zin te krijgen. Ja, dat, dat heb je met die hele grote landen die ooit eens grootmachten zijn geweest. En dat dol graag weer zouden willen zijn. Uh, de geschiedenis hoogleraren, die, uh, die leggen dat altijd uit als dat je pas de Russische ziel kan begrijpen als je weet waar het vandaan komt. Dus kort omdat het een boerenstaat is waar dit soort boerenwetten gelden, is dit flauwekul of is dit uh, ongeveer wel de verklaring van wat we no, aan de hand hebben? Dit is inderdaad tamelijk grote flauwekul. Uh, ik weet niet of die Russische ziel bestaat. Ik zou ook niet weten waarom de Russen het eigenlijk zoeken. Zijn... Ja, dan weet ik. maar. Maar waarom zouden alleen de Russen een ziel hebben? Vraag ik me altijd af. Het is ook geen boeren samenleving. Het is gewoon een hey, stedelijke. Samenleven. Iedereen heeft een ziel, maar de Russische ziel, dat is iets, iets bijzonders. En dat heeft te maken met dat landschap. Dat heeft te maken met de, dat Oosten en West dat daar samenkomt. Nou ja, fijn. Ik heb er ook allerlei columnisten ja. weer over gelezen. Ja, dat is allemaal heel interessant. Maar er zijn meer landen die zo groot zijn. Nee, dit is een land dat door een enorm diep dal is gegaan. En dat en natuurlijk een van de twee supermachten was. En dat graag weer wil zijn. Een, een stempel wil drukken op de wereldpolitiek. Dan moet je niet door zo'n klein landje als Nederland in je hemd worden gezet en dan ook nog eens een keer meemaken dat de, de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland daar nauwelijks eigenlijk excuses voor wil maken. Ik bedoel, nogmaals, als je het om zou keren, zouden wij, ik ga hier niet de Russen zitten verdelen, want daar heb ik helemaal geen zin in, maar als je het om zou keren, dan zouden wij net zo beledigd zijn als iets vergelijkbaars met die Baradine met een Nederlandse diplomaat in Moskou zou zijn gebeurd... als nu de Russen zijn. Zo simpel is het. Ik bedoel, als je iets fout doet, moet je excuses maken en niet zo moeilijk doen. Ja, en gewoon nu wachten tot het langzaam uitdooft... en uh, over een maand uh, heeft niemand het er maar over. Nou ja, als er niet te veel draaideurcriminelen zijn... die uh, over en weer gaan inbreken... want dat is een beetje het punt natuurlijk. Ja. Zelfs voorkomen onschuldige incidenten gaan nu in die soap een rol spelen. Kunnen we niet... Maar het, het pietert wel uit. Dat ja, zal... denk je? Moeten we niet aan een soort nederlands russische Oslo-akkoorden... Uh... Nou ah ja, we, we sturen onze Zoveel... koning en allercharmantste koningin. Ja. Uh, als nou het Concertgebouw Orkest niet een al te zeer demonstratieve uh, uh, performance uh, weergeeft... waar de koning bij is, dan denk ik dat we het... Uh... Of dat ze dan weer op het eind, aan het eind van het uh, concert met z'n allen op gaan staan... en een brief voor gaan lezen. Ja. Nou, Zoals ja. die acteurs van toneel op Amsterdam hebben ja, gedaan. precies. Nou, het lijkt me niet verstandig. Niet verstandig. Uh, althans, niet op dit moment. Ze kunnen misschien wel door een subtiele muziekkeuze iets kenbaar ja, dat maken. Dat zijn ze al, hè? Ja. Dus, uh, van, de Radetsky mars. Nou weet ik niet, homofiele <laughs> componisten ja, dus en dat is, soort uh, ja, doen. Tchaikovsky toch? Tchaikovsky. Nou ja, ja. Ah, ja. oké, okay. voor de goede verstaande. Ja, daar kan een Rus zich nauwelijks beledigd over voelen, zou ik zeggen. Zo gaan altijd nog bij muziekkennis terecht. Hartelijk dank. U hoorde ook leraar Ruslandkunde André Gerrits van de Universiteit Leiden. Het conflict met de Russen verklaart. Dank u wel. Rederij Eigen Veerdienst Terschelling... spant een kort geding aan tegen het besluit van staatssecretaris Mansveld... dat die rederij vanaf 1 februari niet meer op Terschelling mag varen. De EVT voelt zich gesteund door de Europese Commissie... die onlangs oordeelde dat het alleenrecht... niet zomaar aan concurrent Doeksen mag worden gegeven. Mansveld hoopt met deze uitspraak een einde te maken... aan de Veerbotenoorlog. EVT bindt sinds 2009 met lage prijzen... de strijd aan met de gevestigde rederij... Doeks in die al ruim een eeuw het alleen recht heeft... op de overtocht tussen Harling en Terschelling. Jauke van Dijk is econoom en directeur van de Waddenacademie... is vanochtend bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om een beetje duidelijkheid te verschaffen in deze Slag om de Waddenzee. Uh, is dat een goede... Vindt u dat een mooi bedacht van ons, de Slag om de Waddenzee? Nou, dat is een beetje overdreven, oh. denk ik. Maar uh, goed, overdreven. er is wel iets aan de hand. <laughs> ja, er is wel iets aan de hand. Uh, want die eigen veerdienst uh, Terschelling... He, hebt u er wel eens op gevaren eigenlijk? Nee, ik ben zelf nooit met die dienst geweest. He, dat is jammer, Dan zat je het verschil. Maar weet u wel wat het verschil is? Ja, het verschil is dat uh, eigenlijk Doeksen... Uh, die heeft echt een concessie. En die varen al honderd jaar. Nee, hey, maar die... we zeggen als passagier of je een ander soort uh, boot... Of, uh... Ja, de, de EVT vaart, vaart met kleinere boten. Ja. En uh, ze varen veel minder vaak. Dus uh, ja, de kans dat je daarmee gaat is gewoon kleiner. Ja. Maar is het ook zo dat die EVT alleen maar in de zomer gaat... als is? Uh, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, zij zeggen dat ze het hele jaar rond wel willen uh, varen en dat uh, doen ze zo nu en dan ook wel. Alleen ze varen gewoon veel minder vaak dan, uh, dan Doeksen. Ja. Zijn ze ook goedkoper? Ja, ze zijn aanzienlijk goedkoper. Een kaartje bij Doeksen op de langzame boot kost 25 euro uh -huh. en de EVT die vaart tussen de 10 en de 16 euro. Nou, nou, dat scheelt dus fors. Ja, dat scheelt fors. Ja. Maar goed, Doeksen die reageert dan nu ook door ook de prijzen te verlagen en dan komen we in het probleem dat het niet meer uit kan. Nou ja, ik hoorde net dat er een soort actie is dat je voor 5 euro dan al uh, heen en weer kan... Uh... Nee, dan kan je niet heen en weer. als een enkele reis. Enkeltje dan. Oh, ja. sorry. enkeltje nou, meestal, is namelijk een, meestal is het een prijs en een retourtje. Maar in dit geval is het dan een enkele reis. Precies. Dat nou goed, klinkt natuurlijk beter. 5 euro voor een enkele reis. Maar daar gaat het natuurlijk om. Dat als je zegt, van nou, we hebben een rederij die alleen maar vaart als het druk is. En op het moment dat er weinig passagiers zijn, dan gaan ze niet. Ja, dan heb je dus die continuïteit. Die doek ze altijd boot. Ja, die heb je dan niet meer. Precies, en dat is ook de reden waarom het ministerie aan Doeksen... een concessie heeft gegeven voor 15 jaar om een dienstregeling uit te voeren... die het hele jaar rondgaat en die zorgt van dat je er altijd kan komen. Vindt u dat eigenlijk een goede, goede beslissing van staatssecretaris Mansveld? Ja, ik denk dat het een goede beslissing is. Als we kijken naar het openbaar vervoer in Nederland... dan wordt het allemaal in concessies aanbesteed. Nou, Dat is hier ook gebeurd, alleen deze concessie is onderhands verleend. Dus eigenlijk is het normaal dat er één aanbieder is... Alleen, uh, ja, nu is er dus concurrentie ontstaan... en dan kan het voor allebei gewoon niet uit. En ik denk als uh, ministerie dat je dan gewoon uiteindelijk moet ingrijpen... om uh, dat gewoon goed te regelen. Ja, maar er is toch gewoon zoiets als die Europese aanbesteding? Ik bedoel, bij het minste, geringste hoor je altijd kraken als dat niet gebeurd is met iets. En nu uh, wordt het dus weggegeven, terwijl... De, de, de reglementen zijn natuurlijk ergens vrij simpel... namelijk de goedkoopste aanbieder, als hij maar een beetje redelijke kwaliteit biedt... die krijgt het gewoon. Dus dan had die EVT die concessie gehad. Uh, dat weet ik niet of die dat helemaal kunnen waarmaken... wat Doeksen nu doet. Maar u hebt gewoon gelijk van... Uh, het had natuurlijk aanbesteed moeten worden... en nu is die concessie onderhands uh, verleend. En ook voor 15 jaar. En dat is wel een hele lange tijd. Maar wat is dat onderhands verleend? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Doeksen deed het altijd. En men heeft ja. met het ministerie gewoon onderhandeld en geregeld... van wij gaan dat de komende 15 jaar doen. En daar is de EVT... Uh, boos over geworden. En daar hebben ze natuurlijk ook wel een punt. Dus die Doeksen heeft dat onderhands geregeld. Is dat een beetje stiekem? Ja, een beetje stiekem. Ze hebben gewoon met het ministerie gepraat. En eerst was er ook niet echt sprake van dat er iemand anders was. Ik bedoel, naar Ameland en Schiemer de Koog doet Wagenborg het. En dat is ook onderhands geregeld. Alleen daar is niemand opgestaan van, wij willen het ook doen. Als... Mansveld schreef in een brief om uit te leggen waarom die beslissing genomen was zoals die genomen is. Dan heeft ze het over dat ze vreest voor maatschappelijke onrust of zelfs uh, instabiliteit. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, ik denk dat het heel vervelend is voor mensen op de Schelling dat ze niet meer met regelmaat naar, uh, naar de wal kunnen. Sommige mensen wonen op de Schelling en werken in, in Harlingen en ook oh. andersom. Nou, als je dan niet meer fatsoenlijk van de, uh, op uh, een paar keer per dag heen en weer kunt, is dat gewoon heel vervelend. Voor toeristen is het ook vervelend. Ja. Als je niet, uh... Want er zou eigenlijk elke twee uur of zo een boot moeten zijn. Of wat is het? Nou, zo vaak gaat het niet. Het gaat, de die sneldienst die dag, gaat uh, drie, vier keer per dag. En dan doe je er drie kwartier over. En die andere boot gaat ook uh, drie keer per dag. En die doet er twee uur over. Maar oh, die doet er twee uur over? Ja. Wat doet hij dan? Nou, die, ja, die, gaat een... nee, nee, die gaat op zee kijken? het is gewoon heel erg. En je moet op de warren uh, toch ben ook Ben jij nooit precies... met de boot naar de Schelling geweest? Nee. Nou, dat blijkt wel. Oh, dat, trouwens wel? Oh. Ja. Nou, die doet er gewoon... Die gaat gewoon lekker rustig en dan ben je gewoon twee uur later beter. Dat is vaak ook niet erg, want dan kan je vast een beetje in de stemming in komen. Kan je vast toch? een beetje onthaasten, maar de, de warren ah. is ook een getijdengebied... waar je door geulen moet varen. Je kan niet zo gewoon maar altijd maar dwars over varen. Dus ah. daardoor duurt het ook langer. Maar goed, die instabiliteit, wil slaan ze nou zo langzamerhand elkaar de hersens in in Terschelling, of niet? Nou, niet om deze, uh, om deze nee? zaak. Nee, zo erg is het niet. Maar nou ja, wij wil gewoon wel graag dat die boten regelmatig blijven varen. Nee, dat begrijp ik. Maar EVT, eigen veerdienst Ter schelling, daar zit het dus kennelijk... Eigen? Wat, wat, wat, wat betekent dat? Zijn dat mensen, wie zijn dat? Wie zitten daarachter dan? Mensen uit de Schelling? Wel enige onrust. Doeksen doet het al honderd jaar. Maar de familie Doeksen is in de jaren tachtig naar de Randstad uh, verhuisd. En men heeft het idee dat Doeksen grote winsten maakt. En die komen dan niet meer op de Schelling terecht. En een aantal de Schellings hebben gezegd van... wij beginnen een eigen veerdienst. Komen de winsten op de Schelling terecht. En ze hebben dan het voorbeeld van Texel. Die hebben ook een eigen ja. veerdienst. En uh, nou, dat wil eigenlijk dat de EVT prima, betekenen. Toch? Dat loopt prima. Maar goed, dat is toch eigenlijk ook... Wel logisch. Het is niet zo raar dat, dat die mensen van de schending zeggen. Ja, die familie doeksen die zit in de Randstad en die, die, die cash alleen maar. En wij willen het liever zelf uh, hebben dat geld. Ja, dat, dat kan, maar dat moet je dan gewoon netjes regelen. En dan had het ministerie misschien beter een aanbesteding kunnen doen. Ja. En dan had iedereen daarop kunnen inschrijven. Maar dat is nog één keer niet gebeurd. Nou ja, of kijk, stel dat nou dat die EVT had gezegd: luister, dus wij, gaan, wij zorgen er ook voor dat we gewoon het hele jaar doorvaren uh, een paar keer per dag. Dus op ons kan je dan ook aan. Ja, maar dat hebben ze niet gezegd ze op het moment gezegd. dat die uh, concessie is verleend. Uh, toen waren zij niet in staat om het onmiddellijk over te nemen... Ja. En ja, nu zitten we met deze situatie. En uh, in de volgende keer denk ik dat hij gewoon echt aan moet besteden met duidelijke voorwaarden. Dan nou kan de EVT ja, gewoon eerlijk hebben. Ja, kant. over 15 jaar. Nou ja, dat is natuurlijk wel erg vervelend. Ja, ja. Dat duurt ja. heel lang. Dus ik kan me best voorstellen dat de EVT nu boos is. En die vecht ja. dan aan dat onderhand die concessie ja. is verleend. Ja, die nou, zit op, Tom, bij het, het, eh, het hoogste recht. Ja, precies bij het ja. Hof van Justitie in, in, in Straatsburg. Nou, nee, de, je kan natuurlijk uh, Luxemburg, uittekenen. Luxemburg. ja. ja Europese Hof van Justitie. Ja. Je kan uh, natuurlijk uittekenen wat de uitspraak zal zijn. Namelijk dat er gewoon uh, de, dat die EVT. In ieder geval in het gelijkgesteld wordt, zodat er een nieuwe concessie moet worden verleend. En dat je, omdat dat niet gebeurd is, ja, dat, het, dat het overnieuw moet. Nou, ik geloof niet dat het evident is dat de EVT nee. dat uiteindelijk gaat winnen. Maar doordat ze dit aangespannen hebben, mogen ze nu wel varen. Want omdat die concessie niet inging dat Doeksen het alleen recht had, hebben ze nu een soort tijdelijke dienstverlening. En daarbij is geregeld dat in de tijden dat de stijgen niet gebruikt worden door Doeksen, dan mag de EVT varen. En dat zijn ze dus ook echt gaan doen. Dat had in het begin niemand verwacht. Maar ze deden het wel in twee En, dagen en als dag. ze op een op neer varen, dan zien ze elkaar natuurlijk ook een beetje... en aan die kade waarschijnlijk ook wel. Schelden ze dan een beetje op elkaar of de, vinden die kapiteins het allemaal best... en uh, kletsen maar aan met je hele handel? Nee, ze hebben een redelijk openlijke ruzie. Want het is zo dat uh, een uur voordat de boot van Doeksen vertrekt... mag uh, de EVT zich daar al niet meer op de kade vertonen. Van wie niet? Uh, dat dat van... staat in die gebruiksovereenkomst. Aha. zij mogen alleen als Doeksen er geen last van heeft. En zo nu en dan, dan zetten ze een busje ergens neer... en dat is net een meter te ver... Of een een paar minuten te laten, en dan hebben ze ruzie... en dan gaan ze daar foto's van elkaar maken... en dan gaan ze elkaar weer bestrijden. En dat kost tonnen aan advocatengeld. Zijn er al uh, twee kapiteins rollenbollend over uh, de kade aangetroffen? Nee, dat, dat, niet. dat niet. Zo erg nou is ja, het niet. U groeide zelf op in Holward, hè? dat is de Friese havenplaats... waar vandaan de boot naar Amerland uh, vertrekt. Uh, u kent zo'n situatie dus wel ja Toch? Zit hier toch echt gewoon ook kenniszinnen bij? Ik denk op de Schelling is het natuurlijk ook een deel rivaliteit. De ene maatschappij gunt het de andere niet. En op Ameland is dat tot nog toe niet gebeurd. Ja. Maar goed, en nu afwachten tot het Europese Hof van Justitie zich hierover uitspreekt. Ja, maar er is nu natuurlijk wel een nieuwe situatie ontstaan. Want tot nog toe had EVT het recht om dan wel een beetje mee te varen. En nu heeft de staatssecretaris dat verboden. Ja. En dat komt omdat uh, Doeksen gezegd heeft... Van, ja, we hebben zoveel last van die concurrent. Het kan niet meer uit. Wij maken verlies. verlies. En dus gaan we in de, min in de winter minder varen. Ja, en gelooft u dat ze verlies maken? Nou, er is onderzoek naar gedaan door de staatssecretaris. Okay. Ik neem aan dat ze dat netjes gedaan heeft. Ja, ja. Doeksen heeft de boeken geopend. En dus zal het wel uh, waar zijn. Ja. Ja. Maar dat is niet openbaar, die boeken. Dus uh, ja. dan moet je gewoon geloven dat de staatssecretaris dat netjes gedaan heeft. En bemoeit de Wadden Academie zich hier nog mee? Oh, niet in directe zin. Wij zorgen voor de wetenschappelijke kennis. En wij kunnen analyseren hoe, hoe het zit. Nou, ik vond het maar... al knap wetenschappelijk klinken, hoor. Nou ja. ja, u bent economisch wat dat betreft helemaal de juiste man vandaag voor ons op de juiste plek. Hartelijk dank voor uw komst, Jouke van Dijk, directeur van de Wadden Academie. Het ging dus over de concurrentie tussen de twee rederijen die varen tussen Harling. En te schelling. En het wordt dus alleen maar erger, begrijp ik. Want zo'n ruzie, nou, dat gaat meestal niet vanzelf over. Dat wordt meestal erger. Nou, we zullen zien wanneer de eerste je daar vallen. Zeg. <laughs> je weet het toch niet? Nou, zo, zometeen gaan we niet. verder. Dan uh, komt uh, Ralf Knechtmans. Uh, en die. Uh, gaat ons vertellen over die politici die niet meer aan de bak komen. Tot zo. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Jarenlang was het om acht uur een prachtig plaatje... en nu maakt ze zelf prachtige plaatjes. Iedere zaterdagnacht van twaalf tot één... Jawel, Sascha de Boer. Oud-nieuwslezeres, maar nu vooral fotografen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Een beeldend interview met veel scherptediepte. Sascha de Boer. De Overnachting. Vandaag vanaf middernacht op Radio 1...